Here I am to okay. worship, here I am to bow.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 Nou, waar ik nu ben. Okay. Dus uh, met het geloof vaak. For the Lord God Almighty.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 Cocaïne maakt je helemaal los van alles wat goed is. Dan zeg ik het nog heel netjes. Er kwam eigenlijk nog veel meer geweld bij kijken. Je wordt zo wantrouwig en zo paranoïde dat je niet meer weet wat voor en achter is. Ik heb in die tijd niet echt veel gewelddadige dingen gedaan, maar wel veel gedachten gehad. En wat eigenlijk het belangrijkste is, is dat ik me afgezonderd heb, totaal afgezonderd heb van de wereld.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 Premier Rutte beschouwt het als zijn taak om ervoor te zorgen dat het kabinet een betrouwbare contractpartner is van de PVV. In de presentatie van de bewindslieden bij de NOS zei hij dat PVV-leider Wilders zich in de onderhandelingen ook betrouwbaar heeft getoond. Volgens Rutte zou de beperking van de instroom van niet-westerse allochtonen wel eens kunnen oplopen tot 50 procent. Rutte en de andere bewindslieden werden vandaag beëdigd. Morgen is de eerste vergadering van het kabinet. De Nederlandse chirurgen hebben normen ontwikkeld voor goede borstkankerzorg. Volgens de chirurg is goede zorg in een ziekenhuis al mogelijk bij 50 operaties per jaar. Verzekeraar CZ hanteert een norm van 150 operaties. De chirurgen vinden dat er ook naar de kwaliteit moet worden gekeken. CZ sluit vanaf volgend jaar met vier ziekenhuizen geen contract meer... omdat die te weinig borstkankeroperaties uitvoeren. TNT is bereid om minder personeel te ontstaan bij de komende reorganisatie. Bij het postbedrijf verdwijnen zo'n 11.000 banen. Maximaal 4.500 werknemers worden gedwongen ontslagen. Hoeveel minder personeel nu gedwongen op straat komt te staan is niet bekend. TNT wil eerst met de ondernemingsraad overleggen. In Servië zijn 19 voetbalhooligans opgepakt... die betrokken waren bij de rellen tijdens de Interland Italië-Servië. Die wedstrijd werd dinsdag in Genua al na zes minuten gestaakt... nadat Servische relschoppers Italiaanse supporters met vuurwerk hadden bestookt. Voor de wedstrijd hadden Servische fans hun eigen keeper aangevallen... omdat hij overgestapt was van rode ster Belgrado naar aadslivaal Partizaan. Italië arresteerde al 17 verdachten onder wie de leider van de relschoppers. Robert Redford.